Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is goed dat boeren vandaag eindelijk weten waar ze aan toe zijn... dat zegt boerenorganisatie LTO. Veehouders kunnen checken of ze een van de piekbelasters zijn... ofwel bij de grootste stikstofuitstoters horen... Het zijn er ongeveer 3000 in ons land, vooral bij de Veluwe en in de rest van Gelderland. Zij kunnen uitgekocht worden door de overheid. Maar de vraag is of dat helpt de stikstofdoelen te halen, zegt verslaggever Roel Bolsius. Als 1500 de helft daarvan gebruik zouden willen maken, dan zou dat genoeg moeten zijn. Boerenbedrijven hebben nu acht maanden de tijd om zich in te gaan schrijven voor die regeling. Maar het wordt dus wel een regeling op basis van vrijwilligheid. Er wordt dus niemand gedwongen. Als de boeren stoppen betaalt de overheid 120% van de waarde van hun bedrijf. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is overleden... zeggen Italiaanse media. Hij was jarenlang de baas van het land... maar werd ook bekend door allerlei schandalen met jonge vrouwen. Het ging al een tijdje niet zo goed met de gezondheid van Berlusconi. Hij was 86 jaar... En PSV heeft een nieuwe coach, Peter Bos. Dat hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft de club uit Eindhoven het officieel bevestigd. Bos tekent een contract voor drie jaar. Hij volgt Ruud van Nistelrooy op. Die ging een paar weken geleden ineens weg. Eén wedstrijd voor het einde van de eredivisie. En met het mooie weer is het de afgelopen dagen behoorlijk druk op de stranden. Veel mensen zochten afgelopen weekend verkoeling bij de zee, al is dat niet zonder risico's. De reddingmaatschappij gebruikt vlaggen om te waarschuwen, maar weten we eigenlijk wel wat die betekenen? Nee. Eh, uh, nee? Is die van bronsbiet? Zo van het? ook geel? Denk ik dat... Nee? nee. <lacht> Oké, okay, jij ja, weet het niet. Nou, groene vlag weet ik wel, maar die weet ik niet. <lacht> nee, ik heb, ik heb geen idee. <lacht> um, nou, ik neem aan dat het iets te maken heeft met de zee. Nou, ja, dat klopt inderdaad. Gisteren wappen op veel plekken de gele vlag dat betekent dat je moet oppassen in de zee bijvoorbeeld omdat het water erg fris is dan heb je ook nog paars als zwemmen wordt afgeraden en rood als het echt heel link is en Het weer nog opnieuw een prima stranddagje zomers met vanmiddag af en toe wat wolken ook veel zon het wordt 27 tot 31 graden ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We don't need no thought control No dark sarcasm Ja, Pink, Pink Floyd, ja. Pink Floyd mijn, mijn jeugdhelden. Another Brick in the Wall. Ik heb ze een aantal maanden live kunnen ja? bekijken. Oh, ja, geweldig. Dat was waanzinnig. Ja, en, en, dat was, dat was toen al een band die... Zo verschrikkelijk veel uh, uh, uh, dingen hadden bij de, bij de live-optreders. Er kwam een heel groot uh, opgeblazen varken door de, door de houwei. Oh, ja. ja. Weet je dat toch? Ja, ja, ja inderdaad. dat was echt, echt nou, heel ja, bijzonder. In Berlijn in 1989, toen de muur naar beneden ging. Ja, in ook. Nou. Ja, dat ook geweldig. Ja. Ja. Uh, het heeft natuurlijk te maken, Brick in the Wall, uh, met. Uh, <laughs> stemmen, bouwen. Ja, ja maar, maar, maar bruggetje. Die moeten we hebben. Ja. <laughs> Want tegenover ons zit uh, wethouder Martijn Hendricks. Welkom, uh, Martijn. Hallo. In uh, Zomerse outfit. Maar dat mag natuurlijk, hè. als het 24 graden is. Uh, nu al, vijf over elf, zes over elf. Dus, uh, maar goed, we gaan praten over de remake van Zon voor Nieuw Noord. En uh, ja, daar hebben wij van de week al uh, een ja. beetje over gesproken. We hebben er een stukje over gemaakt in Zon voor het Nieuw uh, Helaas stond uh, uh, Zon voor Nieuw Noord afgelopen avond... Uh, minder in het nieuws. Hè? Ja. Steekpartij op de Kezonplein. Drie ja, ja. ja, Heel vervelend, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar, Gelukkig. Het uh, is gisteravond, gisteravond ja. gebeurd. Uh, we gaan het uh, hebben over de remake van Nieuw Noord. Want in 2027 moet Nieuw Noord er uh, weer prachtig bij liggen. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Hè? Ja. Uh, kun je in het kort vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Nou, in het kort vertellen nou gaat, eigenlijk is de vraag wat gaat er niet gebeuren. We gaan uh, eigenlijk de hele wijk opnieuw inrichten de komende paar jaar. Ja. Dus van, van straat tot, uh, tot stoepen, tot echt de, de manier waarop een straat af en toe uh, loopt. De, de breedte, de hoeveelheid groen, de speeltuintjes. Het wordt echt uh, de hele openbare ruimte, zoals het dan heet, wordt, wordt opnieuw uh, ingericht. Ja. En uh, 500 meer bomen, klopt ja. dat ook? Ja, klopt. Want er staan, ik, ik, ik heb van de weet nog een beetje gekeken... er staan toch aardig wat bomen al. Er staan er aardig wat. Um, en de, maar en tegelijkertijd is er ook heel wat steen. Uh, ja, Nee, dat, ja, is, er, ook waar, dat is ook ja. waar. Er is ook de behoefte dat er heel wat bomen bijkomen. Niet ja. alleen in Nieuw-Noord, maar in, in heel Zandvoort eigenlijk. Ja, dus zijn, uiteindelijk wel. Ja. Er zijn een dorp met wat weinig bomen. En uh, ja, dat ambitie is wat die flink doet. Pieter ja. Waterdrinker ook, geloof ik. Die ja, had altijd, uh, zegt, die, had, die had een goed verhaal. Ja. Ja. Ik heb het niet gehoord, nee. Pieter nee. Waterdrinker, die, die, die, ja, die woont in Frankrijk nu. Die zei, wat ik in Zandvoort heel erg mis... Is dat je in de Kerkstraat en de Halterstraat helemaal geen bomen meer hebt? Ja. Nee, en het gekke is, ik heb op mijn, mijn werkkamer van die foto's die. Uh... De oude Halterstraat. De, maar ja, de, de, de oude Straat. Die Straat er En dan hoeveel bomen er eigenlijk weg zijn. Dus ja, het, dat is zonde. Dus De ruimte is er wel. Ja, precies. Ja. Hij zegt waarom bomen in rijke wijken en niet uh, zeg maar in uh, wat mindere. Maar goed. Nou, uh, maar in nieuw noord is in elk geval veel Dus ja, ja, dat is. En alle straten worden eigenlijk ook aangepakt. En dat worden allemaal versmallingen? Uh, in elk geval voor een deel die service. Niet allemaal trouwens, want sommige straten liggen er gewoon goed bij qua profiel. Ja. Daar is het is alleen een kwestie dat we moeten zorgen dat het duidelijker is waar je kunt verkeren, mm -hmm. dat dat niet half op de soep is, maar dan blijft het profiel uh, hetzelfde. Uh, en voor sommige straten uh, zul je een versmalling nodig hebben. En voor sommige straten ook meer dat het eruit ziet als een versmalling, maar dat je... Uh, soms heb je nou gewoon een breedte nodig. Ja, want uh, de bussen moeten er ook nog kunnen de rijden. De bussen moeten er ook nog gewoon ja. heen rijden. Uh, maar de bedoeling is dat een gewone automobilist uh, daar geen 50 meer rijdt op 60 of harder. Ja, ja. Uh, maar netjes uh, 30. Ja, de hele wijk wordt een 30 kilometer. Ja, nou, terecht, het, is, het is een woonwijk. Dus, het is een woonwijk ja. met veel jonge kinderen ook ja. natuurlijk. Uh, op zich is dat. En waarom zou je er harder dan 50 rijden? Ik bedoel, of 50 of harder. Nee, en alleen dat nu het sommige wegen zien er nu zodanig breed uit dat het eigenlijk bijna... Uh, het uitnodigd om het mm -hmm. daar heel hard te rijden. Ja. Dat, dat willen we voorkomen. Ja, ja. dat is nog steeds. De, dat is, Kamer, de nieuwe ja. kabeling onderweg. is natuurlijk ook een racebaan. Ja, en het nadeel van de Kabel onderstaat is dat ook, daar is het wel echt nodig dat daar dat wel ja, dat wat breed is vanuit, vanuit transportbedrijven, vanuit de uh, maar, wat, wat is het, wat maar ook ik... die weg is optisch al heel wat smaller dan ja. dat die was. Dus er wordt minder hard gereden dan het de eerste... Is dat zo? Ja. ja. Maar waar, waar, waarom staan er geen camera's? Dat weet ik niet. Ehm... Um, dat is, dat, dat is natuurlijk het beste uh, uh, middel tegen hard rijden. Trajectcontrole op ja. de camera. neerzetten? Trajectcontrole op de camera. Nee, uh, controles liggen uh, eigenlijk in handen van het OM en de politie. Die bepalen waar er aan de hand van de veiligheidssituatie of nee. ergens uh, ja, geflitst moet worden. Ja. En wat ik wel weet is dat bij wijken die nu niet zijn ingericht als 30 kilometer, daar gaan ze niet flitsen. Want daar blijven de boetes niet, uh, niet overeind bij de rechter. Ja, ja. Uh, maar bij de Kamer in Onderstaat is een voorbeeld van een staat die is nu echt ingericht als. Uh, ja. Ja, als de snelheid die daarbij hoort. Dus daar zou het mm. kunnen. Ja. Maar het is eigenlijk aan de politie om in te Want er ze zijn natuurlijk, je gaat niet op elke straat een flitspaal neerzetten. Nee. Dus de politie zal moeten beoordelen waar dat uh, voor de veiligheidssituatie het meest is. Ja. Uh, okay. uh, bij de eerste tekeningen waren de bushalters ook verplaatst naar die kamerling ja. Maar dat is teruggedraaid. Hè? Klopt, dat was in het. Uh, dan moet ik het goed zeggen. In het schetsontwerp stond inderdaad die bushalte, ja. uh, ja. een hele busroute. En dat is een van de dingen, daarom doen we dit. Want we gaan de hele wijk opnieuw inrichten. Uh -huh. nou, dat gaan we niet bedenken in het gemeentehuis, hoe moet die wijk er nou uitzien? Maar dat hebben we juist. Uh, echt samen met de buurt te willen doen. Ja. En een van de punten waar echt opmerkingen over kwamen... was dat ver verleggen van die busroute. Ja. En toen is ook in dit ontwerp nu weer gezegd... nou, uh, belaten we ah. de bus gewoon zo rijden als nu. Ja. En er is uh, heel veel geld beschikbaar voor uh, deze uh, remake... Uh, in totaal 23,3 miljoen euro. Ja, waarvan voor deze remake is het 22,5, even in mijn hoofd. Uh, Oké. Okay, uh, en dan ja. komt iets bij omdat we de scope iets uitbreiden met ja. een, een stuk riool bij de, Ja, en, en uh, de helft ja. de daarvan is ongeveer voor de, uh, het, het, het vernieuwen van het riool. Ja, nou, maar dan ga je heel ingewikkeld de, de financiële details... Ja, waar het vandaan komt, is het rioolbudget. Uh, ja. Maar als je een riool uh, gaat vervangen, en dat is de techniek in... dan moet je een straat openhalen en dan moet je hem straat opnieuw. Ja. Dus dat betaal je uit rioolgeld. Uh -huh. uh, maar dat is natuurlijk niet alleen maar een, een rioolbuis. Dat nee, de hele dat werkzaamheden doorheen. Ja. En, ja. en dat is eigenlijk de achtergrond van, van dit hele uh, project. Is dat het riool hier in de wijk groot onderhoud nodig heeft... En toen hebben we gezegd: ja, laten we dan werk met werk maken. Maar dat is dan een paar jaar geleden besloten. Ja. En dan maar met die hele Maar dat geld is beschikbaar gewoon. Ik bedoel. Uh, nou, ja, gewoon dat is, dat uh, is nou, zoeken En dat, en en dat is, is, is, uh, uh, uh, is. Helaas hebben we niet een soort uh, uh, geldpakhuis aan- dag dagen weer duk. Met uh, uh, oh, dat on hij, ongelimiteerd uh, geld. Dat, dat dus hij, weet David uh, wel. <laughs> en en, en, en, en, en uh, Gertie dus Het is ook, altijd of? keuzes maken. Maar uh, <laughs> deze keuze is wel eentje waar, waar ik achter sta. Want ja. uh, als je ja. nu door die wijk rijdt, is daar gewoon. Uh, heel veel jaar. Uh, en dan moeten we gewoon als gemeente ja. ook de hand op de Daar is gewoon echt te weinig gedaan met, uh, met het onderhoud en ja. met de inrichting. En uh, dat kan echt ja, dus Het is een, afge een soort, nee. soort uh, de afgesloten deel van Zandvoort. Hè? Zoals het nu is. Weet je, wel, je rijdt de Linnee-straat in noord in. Ja. En dan kom je erger, eigenlijk in een heel ander gedeelte van. Ja. Ja. Zo, eigenlijk is het een hele, hele mooie wijk met een ja, hele plein en uh, ja, een Zeker, ja. zeker. En ik weet ook ja. de mensen die er wonen zijn er hartstikke blij mee. Ja. Ja. Ja, dus wat dat betreft, uh, ja, ja, het ja. Uh, <laughs> Zeker. Je, het, het kan natuurlijk niet allemaal in één jaar. Want het wordt verspreid over vier jaar. Hè, want uh, er worden wegen afgesloten en uh, et cetera. Uh, ik begreep dat uh, Kees Omstraat. En omgeving wordt eigenlijk als eerste, ja. uh, als eerste aan de beurt in 2024. is de site van de gemeente die ook inderdaad een kaart staat. Met, met, ja klopt, uh, de, de, de tijdvakken ja. wanneer dat gaat gebeuren. Ja. En uh, als laatste uh, dan uh, Lorenz-Straat ja. de omgeving. Ja. Uh, en dan praten we over 2007. eind 2027 moet ja. het klaar zijn. Dat is de huidige Dus het, Tenminste, ja. dat is de planning, laat ik het zo ja. zeggen. Ja, maar, je, ja, weet, je, ja. weet, je weet ik nooit meer de planning. er zeggen, we hebben vaker planningen gehad. Ja, ik heb ja, planningen ja, ja. die wat meer uit, uitliepen. Maar uh, dat is wel de bedoeling in ja. ieder geval. Ja. En uh, die Lorenstraat uh, die, die, die wordt toch heel mooi. hè? Want uh, er stond een mooie foto in de uh, krant. Die heb je ook gezien natuurlijk. Die komt uit... Uh, uit, zeg maar, ja, uit de, de schetsen. De, de ja. schetsen inderdaad. Uh, wat waar ik het ook nog over wil hebben. Dus er komt dus heel veel groen. Uh, en, en dat was een, een, een punt wat veel mensen aangaven. Dat moet natuurlijk ook onderhouden worden. Ja. En uh, er komen waarschijnlijk ambassadeurs. Ja, en nou dat, eigenlijk, he, die... eigenlijk stip je nou twee uh, onderwerpen aan. En, oh, en het leuke ja. is, dit hebben we namelijk nou, het hele project met heel veel participatie gehad. veel reacties ja. van mensen. Dus uh, ze hebben via internet kunnen invullen. We hebben een aantal bijeenkomsten in de buurt uh, gehad. En... Eigenlijk merkt wel over dat groen, um, merkt hij, uh, kun je eigenlijk de reacties redelijk samenvatten. Ja. Er zijn namelijk van ja, leuk dat er meer groen bij komt. Kan ook echt wel, uh, heeft wij ook nodig. Maar het huidige groen wordt ook al heel slecht onderhouden. Dus hoe gaan we nou extra groen toevoegen en uh, onderhouden jullie het dan wel? Uh, en de vraag stelt zelfs weer, ja, leuk dat jullie extra groen doen, maar uh, ik wil dan eigenlijk liefst di dit type struik. Of kan hier niet een insectenhotel bij? Of als we nou die struiken ja. bij elkaar zetten, nou de, echt de inhoud van het groen. Mm -hmm. Uh, nou, over dat onderhoudsniveau, uh, daar hebben we nu al gezegd, maar we hebben meteen geraamd wat is nou nodig om het op niveau mm -hmm. te onderhouden. Dus de raad krijgt gewoon voorgelegd, als we dit nu niveau een aan groen aanleggen en we onderhouden dat, dan kost dat zoveel. 75.000 euro extra is de, is de raming. Per jaar. Uh, zodat, we, per jaar ja. zodat we dat ook inderdaad beter uh, kunnen onderhouden. Ja. Dat het op niveau blijft, Want anders is het gewoon zonde. Dan ga je heel veel investeren en over tien jaar is het uh, weer verwilderd. Mm -hmm. En, over die, ja, en eigenlijk de hoeveelheid mensen die mee willen denken aan het groen... en een bijdrage willen leveren aan het onderhouden daarvan... en meedenken wat voor type groen waar. Daarvan hebben we gezegd... Van, nou, misschien is het leuk om te gaan werken met, met groenambassadeurs. Ja, en da daar komt nog een speciale uh, bijeenkomst en voor. En de mensen die dat hebben aangegeven... maar gewoon breder, we nodigen gewoon uit... van wie wilde meedenken over het groen. Ja, ja. ja daar gaan we een keer een bijeenkomst voor. En hetzelfde eigenlijk voor speelpleintjes... Uh, van de kinderen die over drie, vier jaar... zeg maar een jaar of zes, zeven, acht ja. zijn. Die mogen ook meepraten over wat voor speel... Precies, en over is. heel veel dingen... is zijn, ik reageer in het in zijn ja. definitief ontwerp. Ja. Echt op het niveau dat we nu bankjes hebben verplaatst... van de vorige versie. Omdat mm -hmm. mensen zeggen, ja, als ik de flat had, kom, wil ik dat bankje niet verdichten dichter bij de deur hebben. Nou, prima, zetten we dat bankje daar neer. Ja. Ja. Uh, dat, dus dat ligt redelijk vast in het definitief ontwerp. Maar de speeltuintjes hebben we heel erg open gelaten. Want we kunnen nu al participatie houden over... wil je een glijbaan of een wipkip? Ik sla hem even heel plat. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Want als we nu die participatie gaan doen... En in 2027 leggen we die, dat speeltandje aan. Ja. Ja, iedereen die daar nu iets van vindt, die zit dan op de ja, middelbare school. daar ja, ja, uh, dus ja, ja, ja. heb je niks aan. Dus we willen dat echt in het jaar voordat we mm -hmm. iets gaan doen... Uh, gaan we gewoon aan de dan slag met de, met de kinderen die uitdagingen daar, uitdagingen uh, met, uh, wat, Hoe moet dit speeltandje eruit zijn? Ja, dat is leuk. Het aantal reacties was redelijk hoog, he, 275 in totaal zeg maar op ja, de plannen. Dus dat, dat geeft een, uh, toch wel aan dat, er, dat er mensen er toch wel mee bezig zijn. Zeker. En, en terecht. Want wat we al in het begin zeiden, het is eigenlijk de hele herinrichting van de hele openbare ruimte. Ja. En wat je ziet is dat bij het, het voorlopig ontwerp... heeft ook ter inzage gelegen en heeft mensen op kunnen reageren. Mm -hmm. heeft de Raad februari vastgesteld. Uh, en daar zijn toen 250 reacties op geweest. En nu zie je dat er nog 25 reacties zijn. En hoe, hoeveel mensen wonen er in Nieuw-Noord? Dat heb ik zo niet uit mijn hoofd. Het is, is het, het van, de grote uh, wijk in Zandvoort. Ja, 3200 of zo, zoiets. Is nee het, ook veel meer denk ik nee nee nee nee, nee? nee want je, je hebt natuurlijk stand van voor noord het is dus met oud noord erbij ja. maar echt in nieuw noord uh, iets mm -hmm. van 3200. Oh, ja. maar goed het is een grote wijk ja van, zeker ja, ja, ja. ja. dus um, oké okay, uh, uh, nou, we hadden het ook nog even toen over de bereikbaarheid hè? want uh, uh, zeg maar, uh, het is moeilijk te bereiken. Tenminste laat ik het zo zeggen. Er is maar één weggetje. Dat is de Lineaën-straat, waar, Waardoor je ja. nooit in kan komen. En er wordt al jaren gesproken over een betere bereikbaarheid. Dat staat ook in het uh, coalitieakkoord. Ja. Van uh, burgemeester en wethouders En uh, de partijen die meedoen. Ja. Uh, hoe, ga je dat, hoe kan het beter bereik worden? Nou, dat staat eigenlijk staat het los van deze. Ja, dit gaat echt ja. over ja. de, de, de wegen en straat. En we weer binnen de wijk. Ja, maar goed, als dat eenmaal mooi is, dan willen we niet alleen de eind. Zo. Ja, zeker. Ja. En nieuw noord is ook de wijk waarin we wij de komende jaren ook flink wat woningen bij gaan bouwen. Ook en als nog, Als ja. je ook naar de mm -hmm. en zo kijkt, van de wijk ja. waar we in Zandvoort zeggen, van, nou, daar kan nog bijgebouwd worden, dat is hier. Ah. Ik, het zijn allemaal een paar honderd woningen. Um, dus die bereikbaarheidsproblemen worden, worden groter. Ja, en uh, dat Maar komt... het is toch heel simpel? Je kan toch een weg langs de, langs de spoor maken? Ja, het enige nadeel is dat tegenwoordig het gewoon simpel een weg aanleggen... dat is er niet, uh, niet <laughs> nee. bij. Uh, ergens tot in de jaren tachtig had de gemeente ook het plan... Om de Herman Eijermansweg ja, door Herman, te trekken. Ja? Ja, dat is nog steeds een optie om ja. Nieuw-Noord beter te bereiken. Want wat je ziet is dat met name in de uh, bocht van de straat daar loopt het verkeer helemaal vast. is ja. voor een heel groot deel wat naar Nieuw-Noord uh, gaat. Um, dus er is echt een is, is ook de meest de probleemvolle bocht van Zandvoort. Ja. En dat wordt waarschijnlijk, als je in Nieuw-Noord... dus een paar honderd woningen bij gaat bouwen... komen daar ook weer... Ja, maar nou, we dat de helft van de auto's via de Zeewegweg gaat... en de helft van de, van de auto's ja. via de slaan, ja. dan wordt het nog drukker. Ja. Dus je sluit niet uit dat het uh, doortrekken van de Herman eijmansweg nog een optie zou zijn? Uh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Uh, we, moet, we zijn nu bezig met een uh, gemeentelijk verkeer- en vervoersplan... Uh -huh. En dat gaat eigenlijk over de, ja, de verkeerscirculatie op meer dorpsniveau. Ja, ja. En een van de grootste knelpunten die we uh, hebben op te lossen is die bereikbaarheid van Nieuw Noord. Ja, inderdaad. En is het nog steeds een, een, een doelstelling om geen uh, uh, verkeerslichten te hebben in Zandvoort? Nou, niet expliciet. Het is alleen gewoon niet. We hebben geen kruispunten waar wij dat nodig is. Nee, nee, nee, precies. En het is nog steeds zo, ja. staat uh, niet in de coalitie. is een of? enorm voordeel namelijk. Ja. Vind ja, ja dat, vind ik, dat vind ik zo bijzonder van Zandvoort. dat er geen. Uh, geen, ja. geen uh, ja, dat is toch fantastisch. In Bentveld staat er een. Ja, in Bentveld staat er Ja, maar dat ook Zandvoort. Ja. Helemaal... Nee, maar goed, een beetje klauw. Bedoel... Maar, uh, ja. nee, maar als het niet nodig is bij een Kruispunt, waarom zou je dan verkeersdicht? Nee, ja, ben je helemaal eens. Maar bij sommige maar goed, in Binnen-Zandvoort is dat niet nodig. Ja. Ja. Dus het wordt een, gewoon, gewoon een hele mooie wijk. Dat kunnen we wel stellen. Ik bedoel, ja. uh, waar mensen trots op kunnen zijn. Ja. En uh, we zagen al aan het buurtfeest twee weken geleden dat. Uh, ja, dat mensen toch van hun wijk houden. En daar toch leuke dingen willen doen. Absoluut. Dus dat is een mooie zaak ja. natuurlijk. En ik vind de tekening ook... Uh, ja, heel mooi. Ja, en de tekening, is is gewoon een heel deel schetsen. Maar je ziet het zeker op de uh, site. Je ook die, die doorsneden van die straatprofielen. Ja. Dus daar zie je gewoon aan hoe, ja, hoe, hoeveel groener en ruimer Precies. het gewoon ja. uh, wordt. Ja. Nog, nog even één ding. Want dat, uh, ook belangrijk. Parkeerplaatsen. Een aantal parkeerplaatsen blijven gelijk. Ja ja nou, dat was ook zo toen. Het in... was een heel helder uitgangspunt. Ja. Uh, het aantal parkeerplaatsen moet gelijk blijven. Dus ja. daar hebben we voor ingetekend. Okay. En het is niet zo dat elke parkeerplaats natuurlijk op de exact dezelfde plek terugkomt. Nee, Sommige nog... straten lopen gewoon anders. Maar daar hebben we daar binnen, ik geloof, 80 meter, 80 meter van de plek ja. ja. hebben we alle plekken weer. Uh, Oké. Okay. Nou, wie daar meer over wil zien, ook met mooi, prachtige, mooie uh, illustraties en dingen, die kan kijken op www.standvoort.nl schuine strepen herinrichting, streepje nieuw, streepje noord. <gijen> Zo, dat is eruit Hopelijk te zetten. Maar... <laughs> nee, je soms... komt er gewoon via de antwoord. Zonder ja. krant kan je het allemaal teruglezen. Ja. Ja. En, nou, niet alles hoor. Want, nee, niet alles. Uh, nee, daar dan dan dan dan dan kun het je het voor, het voor je eigen straat ja. ook kijken hoe het, hoe het eruit ja. gaat zien. En, uh... Ja, leuk hoor. Ja, absoluut. Goed, nu je toch even zit. Ik wil eventjes naar een ander onderwerp. Misschien nog belangrijk bij die herrichting. Want dit is nu het definitief ontwerp wat wij als college, als wethouders, aan de raad hebben aangeboden. En de raad moet dat vaststellen en dan gaan we beginnen met... Met de uitvoering. Ja, maar goed, die uitvoering moet ja. eigenlijk begin 2014. Dat moet snel mogelijk. Ja. Ja, het moet door de gemeenteraad, ja. daar ben ik helemaal met je eens. En dat is hopelijk voor de zomerreces, maar. Dat hangt een beetje, ja, de van laatste de... maanden van het jaar zijn altijd een beetje ja, krap, de drukke periodes ja. dus voor, de, voor de gemeenteraad. Dus de, maar ja, anders heel snel De gemeenteraad veel na... heeft de agenda-commissie die beoordeelt op welke ja. vergadering dit geplaatst. Ja, okay. Wat heb jij het liefst meteen al uh, doorheen? Uh, het, het is het kort jaar, maar ja, het is. Ja. Uh... Ja, het lief voor de... <laughs> hoe sneller hoe beter. <laughs> nee, en. Uh, uh, we zijn nu, er moet nog verder uitgewerkt worden. Dus we zorgen ja. dat we zo snel mogelijk... Hey, de... Wat jij ook onder je beheer hebt... is het AZC, het uh, ja. uh, nou goed uh, Een paar weken geleden... werd het uh, PZuid uh, ik wil niet zeggen teruggetrokken... door uh, burgemeester en wethouders... maar jullie zouden naar andere opties gaan kijken. Ja. Uh, hoe staat het ervoor? Nou, uh, we hebben het stuk niet teruggetrokken. We hebben alleen gezegd... Van, nou, de raad zou eigenlijk... Uh, want we hebben een commissievergadering gehad... over ja. het voorstel van het college... Uh -huh. Uh, en eigenlijk normaal gesproken besluit de raad... twee weken na de commissievergadering in een besluit. Uh -huh. En de raad heeft toen gevraagd... Um, ja, zou je niet eens kunnen kijken naar uiteraal van zijn? Dus dat een andere gemeente meer asielzoekers... Ja, dat was en wat kan ze antwoord dan daarvoor in de plaats ja, doen? Ja. Uh, de raad heeft nog een aantal andere locaties gevraagd om het te onderzoeken. Uh -huh. En die informatie hebben zij nodig voordat ze een besluit kunnen nemen. Ja. En toen hebben we gezegd, van, nou, dat gaat niet lukken binnen die twee weken. Uh -huh. Want uh, we willen dat gewoon grondig doen... en niet uh, gewoon even van achterna middag... Nee. wat er wel of niet geschikt is. Maar dat, dat vraagt echt onderzoek, dat vraagt echt telefoontjes, ja. dat vraagt echt uitzoekwerk. Ja, uh, ja we uit zijn nu een werk. maand, en dat bijna anderhalf ja. verder. Ja. Uh, maar zijn er ontwikkelingen in? Of? Nou, we zijn bezig met die locatie die de Raad heeft aangedragen om die uh, beter te bekijken. Uh, waren dat die locaties die ook eerder genoemd zijn? Uh, Nieuwen uh, Bijvoorbeeld. Uh, hiernaast, uh, uh, naast de studio hier. Uh, op daar. Ja, de, uh, de Tolweg is genoemd. Tolweg uh, uh, uh, is genoemd. Uh, dus locaties die we al onderzocht hebben, die ja. uh, hebben niet nog een keer onder, uh, hoeven onderzoeken. Nee. Um, wat wel is... Um, de raad heeft bijvoorbeeld ook gevraagd... Van zoek eens een locatie in Bentveld. Uh, ja. Die had ik niet scherp. We hadden geen locatie in Bentveld staan. Ja. Maar dat vraagt dan dat we toch even gaan, zijn gaan kijken. Van, nou, ja, als we dan echt in Bentveld iets moeten zoeken... waar, waar zou het dan kunnen en, ja. en hoe ziet dat eruit? Nou, dan ja. kom je uh, bijvoorbeeld op het terrein van een particulier... dan moet je weer contact hebben met de eigenaar ja, van die grond. Ja. Uh, kunnen ja. we dit opnemen? Ja. Nou, dan, dus zo zit er uh, ja. meer dan alleen een bureau onderzoek Wanneer komt het weer terug in de raad? Zeg maar? Heb je een idee? In de of... raadsvergadering van 11 juli. 11 juli, toch, ja. toch voor het zomer. Dus voor het zomer. Ja, en dat is ook nodig, omdat de, we doen dit in een uh, regionaal uh, plan... Ja. met de regio gemeente samen. En daar hebben we gewoon een planning afgesproken... dat wij uh, ja, halfwege juli ja. uh, dat regioplan vaststellen. Oh, dus die dan moet, moeten de ja, ja, raden ja. zienswijze hebben gegeven op het regio. -plan. Ja, begrijp ja. ik. Nou, uh, uh, hartelijk dank voor je komst, Martijn. Ja, graag gedaan. Uh, dank uh, voor geniet nog van, uh, van het weekend. Dat, nou, dat zal zeker. wel lukken met het weer. Goed Ja. Ja, goed iets minder ja, ja. Zo brein mee nog niet. Nee, nou ben ik ook met korte mouwen. Goeie, tippen, goeie <laughs> dat tip, even. He, goeie tip. Ja. Uh, bedankt nogmaals. En uh, we gaan ja, weer een joh. stukje muziek draaien. En als ik het goed heb... Uh, Katrina and the Waves, klopt dat? Ja, he, met, oh, dat is uh, ja jongen. Walking, is, uh, on sunshine. walking on Sunshine. Geweldig <laughs> nummer. and away Sunshine. Nou, dat en, gaan we uh, doen dit weekend. Uh, nou, we gaan niet uh, dit weekend al lopen. Uh, want uh, bij, tegenover ons zit uh, Leo Miesbeek. Hartelijk welkom, Leo. Ja, Bekend van de Ijsbaan en van uh, vele andere zaken. Ik heb begrepen uh, dat we niet over de IJsbaan gaan praten. Uh, ja, ik wil die wel. Nee, hoor, nee, nee. nee. <lacht> ja, we gaan dus die, niet over de IJsbaan vragen. Het dood, vragen het namelijk. 24 graden is buiten nu al. Maar uh, we gaan praten over de wandelvierdaagse. want die staat weer uh, op de rol. Uh, van 27 tot 30 juni. Dat klopt, uh, Leo? Ja, klopt. Wanneer wordt de laatste? eigenlijk uh, dat was uh, 2019 denk ik zo. Uh, nou wanneer was de, wanneer brak de pandemie uit? Uh, 2020, 2020 ja, ja 20 begin 2020. Ja, ja nou de, dan is de dan laatste laatste geweest ja, ja vier jaar geleden al hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, we hebben het drie keer niet gedaan dus, ja. uh... drie keer niet gedaan hè ah, nee. ah. jammer eigenlijk hè? Ja ja. Ja, dus ja vorig jaar was het op grens. Ja? Wel niet, wel niet. Oh, dat ja. was met, met het slechte weer toen. Ja, ik weet niet precies. Maar met nou onweer ja, en dingen. Ook, we hadden en ook en een beetje mee met dit te maken. En uiteindelijk hebben we besloten om het niet te doen. Ja, want ik wilde meedoen. ik dacht, nou, het gaat onweer. <lacht> ik wil dat niet. Nee, geen paard, nee, nee, nee, bij ja, We hebben het al gehad hoor. Spare, ja, dat is een misbij. Hoeveelste is het? Uh, de, hoeveelste keer? Um, 22e editie had ik ja, ook opgezocht op ja. ja nee hoor, ik zoek gewoon alles op Dat doe jij goed Maar 22e handen. editie, hoeveel editie denk jij dat je erbij betrokken bent? Nou, van begin af aan ah, nou, Echt waar, van het begin af aan? Doen ja, doe beetje, al, met, we doen het al ja, van het begin af aan met, met je vrouw Ankie We zijn uh, Ja, daar wil ik zo over hebben ja. Ja. erbij gaan, die ja. nee, is er afgevallen De is er afgevallen De wandelen is overgebleven Ja, nou, wandelen is wel populair daar doen er ook mensen mee ja, ja, ja. ja, we uh, gemiddeld zo'n zo 350 tot 400 inschrijvingen. Nou, ja, dat vind ik toch wel redelijk. Ja. Uh, ja, ik weet, hoe, weet niet wat dit jaar gaat gebeuren. Nee, hoe, hoe loopt het met de inschrijvingen? Weet ik niet. Nee, want weet, uh, je dat kunt. Dat uh, moet je schuldig blijven. Je kunt uh, kaartjes kopen bij ja. de Rebel... en bij de ja. Bruna en bij de Shell. En bij de Shell. En uh, voor 6 euro. Ja. En als je uh, zeg maar, op de dag zelf... dus dat is de, de, de 27e... wil meedoen... Ja, dan, moet je dan je wordt het een want dan is het uh, 7 euro. <laughs> ja, nee, maar... Uh, <laughs> ja. Nee, weet het zal maar, niet met geld gaan... maar het gaat nee. er bij jongens zoveel mogelijk van tevoren willen... Wil ja, hebben. dat hebben. Dat is het lekkerste... want het is organisatorisch ook goed te hindelen. Ja want iedereen krijgt een medaillen. dan als er ja. nog wat kaarten verkocht worden, is geen. Nee, nou, dat maakt niet uit. Als mensen het laatste moment mee willen doen, vaak wordt ook nog een beetje naar het weer gekeken of zo. Uiteraard, het? nee, logisch, logisch. Iedereen krijgt een medaille of een faantje of een ja. dingetje. Ja, ja. Aan Het einde van de rit krijgen we een, een medailletje. Nou ja, dat is toch leuk. Ja, een herinnering aan het uh, feit dat je het meegedaan hebt. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Uh, honden kunnen ook meedoen. Dus uh, Ger, uh, jij, kun, jij, jij kunt het oh, goed. Ja. Ik heb tien, een hond nee, ik, tien ik, weken. Ik zeg niet hond. dat jij een hond bent, nee, maar Ger heeft er sinds kort een hond. Ja, moment. ik heb een uh, Labrador. Ja, ja, nou, nou, die, nou, die, nou, die is tien weken oud nu. Ja, maar, nou, die, kan niet, mag niet, die mag nog niet zo ver lopen. Daar wordt hij hard van man, kom op. Nou, Armbate. Vijf kilometer had hij toch wel vol? Nee. Oh. Nee, nee, nee dat, gaat, dat gaat het opnieuw worden. Oh. Nee, je mag toch maar uh, hij een mag... kwartier met hem lopen per dag. Echt waar? Ja. Nou ja, dan uh, loop je wat harder. Een kwartiertje, vijf kilometer. Wat kunnen we toch of niet? Ja, zo. Als, je, als, je, als je met de hond mee wil doen, dan, dan kun je bij de dierenspeciaalzaken op de Grote Krocht. Ja, Rio, ja, hè? Kaarten te kopen. Ja, Oké. Okay. Want dat is ook wel vrij populair, hè? Dat mensen met een hond... Uh, ja, er zijn niet veel vierdaagse die dat mee faciliteren op een Wij faciliteren uh, het speciaal. Wordt er wat, wat aandacht aan besteed. Leuk. Daarom, waarom zijn jullie daarmee begonnen? Was er vraag naar? Er was vraag naar. Ja? En mensen namen ook, doet wel soms een hond mee, weet je. Ja ja ja, ja, ja, ja. En, en ja, dan ga je in gesprek met de, met de dierenzaak en dan ik vind het ook leuk. En, ja, natuurlijk. Ja, dan gaat dat. Dat hebben ze een keer geprobeerd en nog een keer. En, mm. ja, het was op een gegeven moment gewoon leuk. Ja, ja. Nou, nu hoort het er gewoon bij. Het is, het is, krijgen ze ook een paar rode stokjes mee hè, waarin de uitwerpers. Ja, dat is allemaal gefaciliteerd te krijgen. Er staat drinken voor de honden onderweg. <laughs> Kijk, een ah, dus je, ja, Bij de controlepost wordt er ook, nou, ook aandacht besteed aan de honden. Dus, nou, misschien dus, volgend jaar, ja, Hans. Nou ja, je weet het niet. Want ah, dan is het wat groter. En ja, dan kan dan dan hij al twintig minuten lopen, denk Precies. ik. Ja. Ja, dan <laughs> nou lukt ja, het ja. wel. Ja, ja. ja dat is er net al over. Want de wandelvierdaag is nu. Maar vroeger had je ook de zwemvierdaag. Daar heb ik een keer aan meegedaan. Ja. In dat Jij? Nou ja, met mijn dochter toen. De kleine dochter nou, destijds. Veel ja nou, dat was uh, <laughs> verschrikkelijk want uh, het eindigde met een discoavond in de zwembad kunnen nagaan uh, zo'n zo gloed ja, wel wel hartstikke lang. warm en dan die kuieren misschien van K3 weet je wel nou, ik ben helemaal gek man maar goed uh, dat hadden jullie dat maar kinderen vonden kinderen prachtig jullie hebben dat ook heel, ook heel lang gedaan hè die ja, ja, ja, dat stream... heel lang jaren gedaan en, dat was op een gegeven moment financieel niet meer, uh, niet nee? meer om te breiden. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. Het zwembad, uh, Park stond er ook niet op te springen om dat te faciliteren. Nee nee, nee, nee, Het was natuurlijk wel uh, vier avonden, vijf avonden in de week dat het zwembad bezet was. Ja. Uh, en dus ja. niet door de gasten gebruikt kon worden. Ja. Oké, nou, dat, dat, okay, maar dat ziet... vonden ze dan ook wel goed, maar... Ja, ja, ja maar toch niet van harte. Het van werd hart. steeds moeilijker. Uh -huh. en, en de financiën, ja, het liep gewoon een beetje uitkomen. Ja, dus ja, op een gegeven moment gezegd van oké, okay, nu stoppen we. De maar je ziet in Zandvoort dat uh, lopen heel populair is, hè? Sorry? Lopen is heel lopen, populair. Ja, Gewoon. Al die, al die loopevenementen uh, zijn, uh, zijn zo druk en zo ja, uh, goed bezig. Ja, Het dus, dus, dus, dus, circuit lopen en dat soort dingen. Ja. Dat zijn natuurlijk 30 uh, verzand ja. voor. Dat zijn ja. natuurlijk uh, leuke evenementen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je moet dit niet daarmee verwarren. Dit is, dit is, nee, maar wat is het verschil hiermee? is kleinschalig natuurlijk. Dit is het kleinschalige. Het is gericht op het vierdaagse principe natuurlijk. Vier avonden. En heel veel gericht op, op de jeugd natuurlijk, hè. vooral ja. de lagere schooljeugd ja. en, en, en natuurlijk, iedereen mag meedoen de, tot uh, hoe oud je bent, ja. maar, leeftijd maakt eigenlijk niet uit. Ja, tot, en met, nee. tot en met zeven moet je onder begeleiding Ja, ja dat, willen we, dat willen wij wel gaan. Ah, ja. de, de kleinste kinderen die moeten niet alleen lopen, nee, ze moeten je wel een beetje begeleiden. Ja, duidelijk. Dan heb je ja. er geen oog meer op. Nee. En wat nee. jullie ook nog gedaan hebben, is uh, de, de ja ook meegestopt, of niet? Ja, er was niet voldoende belangstelling meer. Voor. Oh nee, oh. Nee, nee, ah. nee, op een gegeven moment stond je voor 60 man dat te organiseren. Ja, ja. Dan, dan moet je, uh, kijk, je moet er net zoveel voor doen als dat je voor 300, 400 man wandelaars... Ja, voelt. dat geloof ik, ja. Je moet het maken, ja, ja, ja, ja, je moet ja, het begeleiden, je moet het faciliteren. Ja. Nee, dat was op een gegeven moment ook niet, niet meer te doen. Ja. Dat geeft niet, ik bedoel, als het op een gegeven moment niet voldoende belangstelling was... Nee, dat is, dan dan is moet waar. moet gewoon ook eerlijk in zijn. onderzoeken jullie dan ook of het later, misschien een aantal jaren later, wel interessant is. Maar ja, als, als, als, als daar weer vraag naar is of mensen zeggen van joh, meneer, organiseer zoiets weer Ja, ja. ja. ja. Normaal hebben we mijn, nog wel, maar het moet wel voldoende, eigenlijk moeten er minimaal 150 tot 200 man moeten ja. doen. Ja, ja maar dit wandel -e dat willen jullie wel op uh, ja, de kalender dit, houden. Hè, ja, maar dit is ook wel iets landelijks ook. Ja, is ook waar. ook wel landelijk, maar dat is veel minder bekend, is veel minder groot wandelen is eigenlijk wel... Er dus zit ook al een avond, een vierdaagse bond achter. En ja. Ja, het wordt helemaal uh, geminaged, weet je ja, wel. Dus ja, klopt. dat is prachtig. Maar, dus dat is voor ons ook wat makkelijker te Tuurlijk, te En hoe loopt de route? Nou, we hebben verschillende routes. Vijf okay. en tien kilometer. Vijf en tien kilometer door Stamfortein. En ik heb uh, verschillende routes liggen. We hebben, uh, dit jaar doen we wel weer dezelfde routes als 2019. Mm -hmm. Nou, dat is alweer een tijd geleden. Maar ja. Zo proberen we eigenlijk wel elke periode weer nieuwe routes te doen. Ga je dan ook door de duin heen? Of, uh, uh, stukje? Ja, ja, we gaan een stukje door de waterlijnduin heen. Leuk. Maar ja, oh ja, dan mag de, de hond weer niet ja. mee. Dus de hondenroute is weer net iets anders. Die is, anders. Net iets Die is anders. Anders. Ja. buiten de ja. duin om. Ja. Ja. Ja. Ja, zo heb je toe, moet je overal rekening mee houden. Ja, leuk. en We proberen een beetje de, de, de drukke wegen en de straten te vermijden. zodat dus we ja. eigenlijk zo weinig mogelijk met verkeer te maken. Ja, Deelnemers hebben gewoon zich aan de regels te houden. We moeten gewoon op de stoep ja. blijven. En, en netjes oversteken. Logisch, en, ja, ja. Dat doet iedereen toch wel. Eigenlijk hebben we door de jaren gaan... heen... nog nooit echt problemen gehad met... Nee. We hebben met verkeersregelaars staan. We hebben het niet met verkeersregelaars staan eigenlijk. Nee. En, en heeft nooit echt grote moeite Ja nee. nee. Jij organiseert het niet alleen. Want jouw vrouw Ankie hè, die is erbij ja, betrokken. Ja, ja, ja een, hele groep, een hele groep vrijwilligers. No, noem, noem een paar. Want uh, mensen kennen oh. ze wel natuurlijk. Hè. Nou, Ankie, Martien en Jouwstra. Martien natuurlijk. Ik, dan zijn ze gek. Ja, ik, en, ja we, zo hebben we nog. Rolda, doet mee. Uh, Thomas de Jong doet mee. Maar Thomas ook. Uh, he, die ja, die doet hier ook uh, ja, techniek, ja, techniek ja. helemaal veig. Ja, heel, heel. We ja, ja. Een hele, hebben een groep van zo'n kleine 50, 60 vrijwilligers oh, die in goed. ons bestand zitten. Die en niet, niet heel, want we doen natuurlijk ook de dus sprookbollingen. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een hele grote groep. Dus we hebben een hele grote groep vrijwilligers achter ons staan? En ah, die, die gaat ook bellen en vragen van ah, je, je tijd. En wil je ook komen helpen? En, ja. en die komt wel en die komt ja, niet. En je krijgt die weinig die nee te horen waarschijnlijk. Mensen nou, vinden het gewoon, gewoon het leuk om zelf om, natuurlijk om, ja, om, om ja, avondjes wat ja. te doen. En de ene ja. kan wel, de andere kan niet. Als je de ene avond niet kan, de andere avond wel, nou geen probleem. Ja. We sluiten dit gesprek af op deze zomersdag toch met de ijsbaan ja de vraag is natuurlijk komt hij weer in de ja wel hoor hij komt ja weer. ja hoor ja ja, ja, ja, okay. hoor, ja hey, want tuurlijk, we ja. hebben een primeurig hè hey, ik hij komt weer het gaat zo uit het vet ja ja, ja. <laughs> nou ja, leuk maar dan gaan we nee, al al niet hoor de intentie is dat de ijsbaan gewoon, dat het gewoon doorgaat ja, ja, ja. dat dus, ja, dus, kijk er moeten wel heel rare dingen gebeuren wil het niet doorgaan ja. dus. Zijn er we, krijgen er nog wel, we krijgen waarschijnlijk een vaste stroomaansluiting dat we dit met doen doen oké dat krijgen nou leuk De stroom is ook niet weer op dit moment Nee, nee, dat scheelt ook weer. We afgelopen... hebben dan ook geen dieselgenerator. We staan in het dorp, dus. Ja. Uh... Maar zijn jullie de afgelopen keer financieel wel uitgekomen? Jawel wel hoor, ja. ja? Oké, okay, maar... Ja, nou, kijk, ook dat doen we met, met eigenlijk alleen maar vrijwilligers. Dus, ja, dat begrijp ik. Niemand dat... wordt betaald die daar, die daar aan meewerkt. Nee, maar als het vier, vijf dagen boven de 12 graden is... dan wordt het natuurlijk heel lastig om ja, ja, daar, te maken. Dat, dat en dan dat je kost je wel al op extra geld natuurlijk. Ja, dit ja, jaar ja. was de diesel natuurlijk vrij duur. Ja, daarom. Hebben we hebben best wel een flinke. Ja, we ja, moeten toch ja, zo'n ja, 8.000 liter diesel erin staan. Ja, daarom. Goediger. Nou ja, dat nou, is nou, toch... Plus uh, tien... de apparatuur die erbij staat. 12.000, 13.000 ja. euro, dat is een hoop geld. Ja. Maar de gemeente staat ook garant, geloof ik. Wel, we hebben al hulp van... We hebben voldoende hulp en voldoende ja, financiële middelen well, om het te kunnen ja, doen. Ja. Ondernemers Kijk, die, doen die doen mee, ondernemers die sponsoren. Dus. Nou, ik, uh, Dus, uh, uh, Moos, ik Hans? Sorry. Mooi, primair, Ja, leuk, man. Met plus 30 Goeie graden. Uit, ja. Ik had het niet verwacht. Nee, 24 graden is het nu en het gaat naar 27, 28 graden. Jij weet toch alles, Nou, Ja, ja, ja. Ben ja. niet dom, maar ik was net buiten, het voelt als plus 30. Ja? Het ja. min 30, inderdaad. Ja, ik vind het heerlijk. Hey Leo, mag ik jou hartelijk danken en, uh, uh, voor je komst. En uh, nou ja, geniet ervan vandaag, ga je barbecue vanavond? Wie weet. Nou, je weet het niet, hè? Weet het niet. Nee, nee. wij niet zoveel meer. Hè? Dus het... Oh, nee, dat zo. Ja, daar heb ik ook last van. Nee. Uh, Oké. Okay. Hé, hey, bedankt hey. en uh, we spreken elkaar. Heel fijn we gaan weekend. weer even naar de muziek toe, want, uh, Wat uh, wordt het, Hans? Nou, ja, uh, I bet you look good on the, on the dance floor. Nou? Met van de Arctic Mon Monkeys. Oh ja. Prachtig, ja. Uh, Dat straks geweldig. over dansen hebben namelijk. Nou, dan dus uh, vandaar. En, uh, echt, uh... Onze Pim Groof uh, heeft de muziek uitgezocht. Doet ook de techniek. Hij staat hier breed uit te lachen, maar je hebt geweldige <laughs> uh, muziek uitgestopt, Pim. Dank je wel. Top. Uh. Oké. Okay. Ja, maar ja, de, art, de Arctic Monkeys. Uh, ja, en, ja, dan, dan, weet, je het dan, wel, dan weet je het eigenlijk wel. Ja, he? en met dit weer het, nee, uh, I bet you look good on the dance Ik plot. heb even lekker lopen headbangen hier. Ja, lekker man. Ja, ik zag je al, <laughs> zag je al gaan, ja. Uh, want we gaan praten over dansen. Uh, ons laatste onderwerp in goedemorgen Zandvoort om twaalf minuten overal. En headbangen is ook dansen. Headbangen is ook dansen, voor jou zeker. Ja. Zeg. Uh, bij ons <laughs> zit Misha Suttorp van de uh, Dance Academy. Ja. En uh, ja, want we ja, maar... waren verontrustende berichten in uh, de plaatselijke krant. En uh, ja, ja wat kan er nog getans worden over een uh, paar maanden? Uh, we zijn er druk mee bezig. Ja. Ik hoop dat we het voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen nog niks zeggen eigenlijk nu, want ja, we zijn nog volop uh, bezig. Nou, dank uh, voor maar ja, vertel eens. Nou, wat, nou, nou, wat, nou, nou, nou wat is het probleem? Het ja. probleem is dat wij eigenlijk... Uh, kantje boord zeg maar, door de corona heen zijn gekomen. Het lukte net allemaal. En daarna dachten we eigenlijk... dan kruipen we wel weer omhoog. Dan mm. gaat het wel weer goed. En dat is eigenlijk niet gebeurd. En uh, nu moesten we een beslissing nemen. Want uh. in de zomer hebben we natuurlijk geen lessen. Nee. En, maar de onkosten zijn er dan wel natuurlijk. Ja. ja, logisch. En nu um, kwamen we eigenlijk zo uit... dat we dat eigenlijk uit eigen zak moesten betalen. En eigenlijk hebben Arlene en ik al geen salaris... Dus, of heel weinig. Eigenlijk een vergoeding. Een vrijwilligersvergoeding. Ja, ja. En uh, nu moesten we dat dus uit eigen zak betalen... zomertijd. Uh, en toen dachten we, nou, dat, dat gaat niet meer. Dat nee, nee. gaat niet nee. meer. En, wat zijn de problemen met de kosten dan? Is dat alleen maar... Nou, gaat ja, de de energie, uh, Normaal energie hebben we, dat we de zomermaanden hebben we natuurlijk geen inkomsten. Nee. Ik, wij liepen altijd drie maanden vooruit... met betalen van huur en ja. hoeveel kosten Want dan dachten we... dan komen we ja. de zomer door en in september starten we ja. weer... En ja. dan, en dat hebben we eigenlijk niet meer sinds corona gehad. Mm -hmm. En teruglopen ook van leden. En, uh, en eigenlijk heeft iedereen dat, hoor ik omheen. Nu, nu wij dat nieuws hadden gedropt, zeg maar. Uh, dan scholen die contact hadden gezocht. Oh, ja. andere sportverenigingen, die, die zeggen: we hebben er allemaal last van. Dus. Nee, dat is toch zo? Want bijvoorbeeld de hockey, die doet dat alleen. op de straat. Dat zie ik ook alleen maar naar achteraf. Ja, dat meestal. hoor ik ook, ja. Ja, ja klopt ja om, uh, nou, Bijna 300, of 240. Maar waar, waar mij, ligt ik, dat dan? Nou, ik vroeg ja. me eerst nog af, waar zijn die kinderen gebleven? Want ja, ja, uh, ja. Maar uh, ja het uh, kan toch uh, uh, niet zo zijn dat ze niet meer sporten. klopt. Maar het enige zin heeft, zeg maar, iets minder te uh, besteden. besteden. Ja, ja. Dus die moeten kiezen. Ja. Wat gaan we doen? Ja, of of ja. helemaal niet kiezen. Ze kunnen gewoon niet sporten. En de anderen met kleinere kinderen, uh -huh. die hebben ook heel veel zwemlessen allemaal. Tuurlijk. Ja, ja, ja, ja zwemmen is gewoon belangrijk. En is ook belangrijk. Maar onderaan de streep is gewoon... de corona is de, is de, is de basis van het probleem. Ja. Ja, eigenlijk ja, wel, ja. Ja. ja. Want van hoeveel leden naar hoeveel leden is van, van 450 iemand? naar 220. Zo. Oh, dat is wel een aardige ja. teruggang, ja. ja. Dat is een beetje mijn schuld ook. Mijn dochter is ook gestopt. Ja, ja. ja jammer. Ja, ja, ja. Ja. ja, die heeft een leuke, leuke tijd gehad. Ook. Ja, maar, hij, ja. Heeft... maar het was ook een heel leuk team. Ja, ja zeker. zeker ja. Heeft het ook te maken met de populariteit van van uh, dansen in het algemeen? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, nee, nee. omdat nee, want iedereen dus... er eigenlijk last van heeft. Alle, ook andere sporten. Het nee, dus is gewoon dat een, een probleem wat, wat alles wordt duurder... Ja. en mensen denken van, nou, dan doen we dat maar even niet. Dat denk ik, ja. Ja, ja maar als je ziet hoeveel, met hoeveel enthousiasme die kinderen dat doen allemaal. Ja. Ja. we waren maar... ook echt, echt in shock. Dat er ja. wel, we wisten heus wel dat er kinderen verdrietig zouden worden... Maar dat het zo'n impact zou hebben. Echt huilende ouders binnen. Oh ja. En toen dacht ik echt, wat hebben wij hier eigenlijk neergezet? Wat maar kunnen kun jullie niet kleinschaliger doorgaan? Um, daar hebben we ook naar gekeken. Um, maar we hebben natuurlijk ook met de Fit Academy, die zit natuurlijk bij ons beneden, dus een mm -hmm. apart bedrijf. Dit is uh, apart, hè? Ja, Dat want is apart, de, de, de, die, die gaat niet Ja, wij zijn twee afzonderlijke bedrijven. Zij ah. zitten beneden en wij zitten boven. En, um, ja, die, die gaan ons proberen te helpen ook. Okay. Daarna... Hoe kunnen ze helpen? Ja, door ja, we, zij huren zeg maar weer van ons. Ja, ja. Ja, misschien ja. dachten we als we iets meer de huur wat ogen ja, kunnen doen. Iets, of iets ja, anders. Ja, of ja, ja, ja, ja. Zoiets, maar dat, dat zijn we nu allemaal aan het berekenen. En daarnaast ja, misschien toch het lesgeld iets verhogen. Wat ja. ik eigenlijk niet wilde. Want sommige nee, want het, mensen hebben het al lastig. Ja, en dat ja. is ook niet goedkoop. He, want ik ik nee, heb het dus, jaren betaald. Dus, ja, <laughs> ja, ja maar Dana deed ook selectie natuurlijk. Dat is oh, wel, oh dat is wel oh, is dat weer anders? Ja, okay, dat, ja, een ja aan de andere wedstrijden, kant. wedstrijden. Uh, ja, wedstrijden zijn echt 15 euro per deelname. Voor oh, per ja, ja, oh ja, nou, je betaalt 60 euro per maand Maar goed, dat maakt verder niet uit. maar Ze hebben het enorm naar de zin gehad. Dus niet alle kinderen doen mee aan. Ja, aan, aan, nee, nee, nee. Oh, okay. nee, nee. Ja. Dus misschien daardoor, door een aantal Zou veranderingen kunnen. dat we daar. Maar daar zijn we nu dus mee bezig. Maar er waren ook kinderen bij die zeg maar via die uh, jeugd, uh, de ja. zonverpost, uh, ja, meededen waarschijnlijk. Ja. ja. ja. Maar nee, is, is, is, is het nou niet een, een idee om uh, te zeggen: van, nou, we gaan een, uh, we gaan een, een, een aantal. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, speciale prijzen, uh, een, een maand inschrijven, weet ik veel... Dat je op zo'n manier weer je, ja. je, je klanten bij elkaar krijgt. Ja, ja. Het is natuurlijk een beetje de marketing kwestie. Ja, precies. Wat, wat, ja, ja. Je, wat je erop los moet laten. Ja. We zitten nu, uh, nou ja, eigenlijk hebben we het er elke dag over, Arlene en ik. Maar we zitten wel echt een aantal keer bij elkaar. Ja. Per week om even. Ja, het is te brainstormen. Want wat je krijgt in. natuurlijk ook heel veel tips van. Van ouders tuurlijk, dus ja, of van tuurlijk. andere ja. mensen, van omgeving. Ja, want ik las zelfs dat er, dat er ouders waren die financieel wilden bijspringen. Ja. Een paar, ja. paar duizend euro per jaar of zo, ja. maar uh, ja. die zijn, die zijn en er ook, ook zijn geweest. En er is een moeder, uh, nou, Chantal Ismonde, de vrouw van Mark Buchel. <lacht> ja, ja. Dat ja. Interessant tuurlijk, ja. En uh, die is de Club van Honderd opgestart. Oh, ja? en er zijn kinderen wezen dansen in het dorp en lege flessen opgehaald. En ja, iedereen is mee is bezig, en wij waren helemaal... Maar het is toch het is heel belangrijk voor, voor een voor een plaats als ja, ja we zijn ook niet alleen een dansschool. Het dus nee. is nog van, nou ja, kan bij een maatschappelijk belang ja, eigenlijk. Precies. sommige ja, kinderen hebben ja. het lastige tijd. Moeilijk, ja. En natuurlijk. die komen echt soms wel twee uur voordat hun eigen les begint, dan komen ze naar ja. en dan gaan ze gewoon een beetje. Bij ons. Team. Ja, ja. ja, Ja, top. En toch? dat is heel leuk. Hartstikke ja. leuk, natuurlijk. Dat vinden we heel graag. Ja, ja. En, ja, dat vinden we juist ook heel leuk. Ja, ja. ja. Jullie hebben inmiddels ook met de gemeente gesproken, ja. maar ja, die kan eigenlijk weinig doen, omdat jullie toch een, een, commercieel, een commercieel bedrijf zijn. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ik las wel dat uh, ze ook gekeken hebben naar een mogelijke nieuwe locatie. Of, ja, is maar, daar al iets over uh, te we zeggen? We zouden woensdag um, uh, met, zouden we uh, afspreken. Ja. Maar toen was uh, Gert-Jan Zieken? Ja, die ziek, ziek, Klopt. Ja. Dus dat wordt gewoon een andere keer. Oh, dat wordt een andere keer. Oh, jullie hebben ja. nog niet gesproken met de gemeente nee, nee. oh, oké. Okay, ja. Alleen die je... eerste donderdag. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En hoe is jullie algemeen, algemene stemming? Is die, is die toch wel positief? Nou, vorige week waren we uh, nogal, uh, nou, depressief. Ja. En, en nu is het iets positief. Ja? Oké. Ja. Nou, dat klinkt beter. Positiever, Ja, ja. Okay. ja. Nou, ja. Nou, die club van honderd is wel een goed idee. Hoe, hoe, hoeveel moeten ze dan betalen? Uh, 100, 100 euro per jaar. oké okay. En dan, uh, daar kunnen wij dan uh, dingen mee doen. Dus ja, een grond ja. of een zaal of kostuums uh, voor een eindshow of weet ja. dat. soort ja. dingen ja. Dat kunnen we zelf. Ja, ja superleuk. Van superleuk bedacht ook. Ja, hartstikke leuk. Ja. En hoe, hoeveel heeft dat er nu al? Weet je dat? Geen idee. Nee, dat nee. is uh, Chantal nee. haar uh, ding <laughs> en... Uh, ik weet het niet. 98 denk ik. Ja, naar, ja, ja. Maar iedereen kan er aan mee. Je hoeft, je hoeft, iedereen geen, kan mee. Je hoeft geen, geen kind zijn, aan, uh, nee. aan, de, aan de dansschool te hebben, maar nee. iedereen zou er aan mee kunnen doen. Maar ja. nou, ik vind het een heel goed idee. Ja. ja. Dus, ja crowd, als het goed is zitten we morgen ook weer samen met de uh, met Fit Academy en uh, Arlene en alles. Ja, ja. Hoof ik. Crowdfunding kan natuurlijk ook, ik bedoel, uh, Hebben we ook en zitten zitten Ja. ja. ja. Maar ja, ik denk dat het is dan eenmalig... Ja, dat is waar. Iets. En dan volgend ja. jaar kom je dan straks misschien weer ja. in problemen. Ja, maar hoe kun je eraan meedoen met die uh, Club van 100? Uh, Chantal dat... Ismond heeft een, een Facebookpagina. Oh, ja. En uh, daar kun je je op aanmelden. Maar ja. wat, wat haal, met, Leg eens uit, de Club van 100. Wat is dat precies? Nou, dat 100 mensen 100 euro betalen. Ja. Oh, 100 mensen 100 euro? Ja, dat betekent ja. 10.000 euro. Ja. Ja, dat ja, is, is een snel gekregen. rekening, maar... ja, nou, ja daar kan, kan je ook dingen ook mee doen. Ik kan <laughs> doen. <laughs> Uh, dat zou ja, kunnen dan, ook. Heb, dan, ja. heb, dan, maar, ja. dan heb je 20.000. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, je kan ook 300 doen, maar dan heb je 30.000. Maar ja, nee, is het ook weer wil doorgaan, maar 100 keer 100 is natuurlijk leuk. Ja. ja. ja. Club van 100, die heb, die heb je op de hockeyclub ook zelfs. Dus ja. Kun je okay. ja, ja. Ja, natuurlijk, daar ja. denk ik de meeste verenigingen. Ik had nooit ja. van het fenomeen gehoord. Ik nee, nou. niet. Nee. Oh. nee, want ik las het voor het eerst in de krant. De Club van 100 is, is opgestart naar de achterclub. Ja, ja. Maar ja. ja. als heel intelligent ik hè? Ja. Ja, dat nou, is nee dat valt wel mee. <laughs> maar um, um, je, dus je bent eigenlijk uh, geschrokken. Nou, geschrokken wil ik dat niet zeggen. Maar je vindt het verrast. wel geweldig. Ja. verrast door de enorme ja. Uh, uh, ja. golf van... Uh, ja, ja. dat is uh, ongelooflijk. Waanzinnig. Wat ik al zei. Ik had een, we hadden wel een paar verdrietige kinderen verwacht. Ja. Maar dat er om half vier een soort actieteam bij ons aan de stamtafel zat met... <laughs> Pennen, bloknootjes, wie ken jij, welk gebouw, wat kunnen we doen? Ja, ja, dat, uh... ja hartstikke leuk natuurlijk. Ja, super. Ja. En dan denken wij dus ook met z'n tweetjes, oh, ja. hebben we hebben toch wel iets heel moois neergezet. Zeker. Dat dus ja, zou wel zonde zijn. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, natuurlijk. Ja. En nogmaals, ik vind het... Ja, maar dat het is heel... valt het van me tegen dat er nog zo weinig kinderen zijn. dan 200 heb je ja. nu. Ja, 220 nu. Aan de top was het 3, 30. 450. 4, 450, ja. goed nagaan hè. ja. En, en met, met ik me af. Hoe dat dan kan? Want dat dans is gewoon nou, enorm populair. Nou, toen met, in de tijd van ja, Dana ja. en Chris, mijn dochter, ja. die um, hadden we heel veel oudere meiden. Ja, 15, ja, 15, ja dat 16. is ook waar, ja, ja. ja. Die zijn nu ja. allemaal naar de sportschool of ja. die doen ja. ook ja. wat anders. Maar, ja. maar, ja. maar dat is een normale loop van zaken. Ja, ja, dus als ja. jullie weer vier, vijf, vier, 450 uh, leden hebben, dan, dan, dan gaat het goed. Dan zou je wel goed ja. kunnen komen ja? waarschijnlijk, Dan ja. kan je ja. alles doen wat je wilt doen. Ja. Dus eigenlijk is, is de truc van... We moeten niet naar beneden hebben. Ja, overig kost iets naar beneden. Ja. Want en, hebben jullie ook uh, vaste leraren in dienst? Nee, allemaal nee we, we hebben alleen nee. maar zzp'ers. Zzp'ers, ja, nee. okay. ja. Die krijgen een, een bepaald bedrag per uur betaald. Ja. Ja. En het is natuurlijk uh, ook weer zo. één uur dansles staat eigenlijk gelijk aan twee à drie uur werk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En een choreo ja. moet ja. denken. Ja, worden. Uh, muziek wordt ja. uitgerolderd, weet je. Dus, ja. Hoe hebben die gereageerd? Die uh, leren die, die ook niet erg? Nou, ehm... Um, zij geven, geen, ja, ze geven overal les. Ja, dat is dus ook het waar. Is voor hen. Ja, een ja, ja. van de. Er valt een van de. Ja. En, ja, ja, ja, ja, ja, er ja. is wel weer een andere dansschool. waar Hebben jullie eigenlijk... ook nagedacht om uh, samenwerking uh, te, te zoeken met andere dansscholen? Die hebben we eigenlijk wel. Okay. Ja, we hebben heel veel. Uh, het is een heel klein wereldje. Ja, dat dus top. ik kom niet uit die wereld, Arlene wel. Mm -hmm. En Arlene heeft echt... Uh... Ja. Maar ja. Dat, dat je bijvoorbeeld naar Alveveve gaat kijken of in Arlem of in... Ja. In Bentveld of? Ja, ja het is de, ze willen toch het liefste zand voor dansen Liefste zand ja. ja, ik ja. denk ja. dat eh, 80% zelf op de ja. fiets naar ons toe komt. Ja, ja. Zijn jullie nou begonnen in de Oranje Klopt dat niet? Nou, Arlene is eigenlijk begonnen in de in pluspunt. Oh, in pluspunt. Ja, maar de, dus in een in jaar, oran... jaar naar de Oranje straat. Ja, want daar heeft mijn dochter ook nog de... gedanst in de Oranje straat. Ja. Ja. Klopt? Ja. Ja, ja. Jij hebt zelf nooit gedanst, Hans. Uh, ik heb geprobeerd. Nee, ik heb wel, hè, wel vaak geprobeerd om te halen, maar het taal viel niet. Ik mocht niet meedoen bij die selectie. Nee. God, we botten wel, hè? Nou ja, nee, ik ben kostuum, natuurlijk wel, ja. wel daarbij geweest, in Amsterdam ja. Ja. en alles, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. een hele lange dag. Ja. He, dan kwam je om negen uur s aan en dan uh, moesten ze om vijf ja, uur, tien minuten tot ik bleef niet de hele dag uh, naar al, Maar ik vond het wel heel leuk om te zien, weet je wel. Ja, het ja. is natuurlijk uh, geweldig. En ik denk toch, voor kinderen uh, in, in zo'n team, dat is toch geweldig. Ja, Ja. En nogmaals, het is heel belangrijk. Ja. ja. Het is Want, belangrijk dat het in een in een gemeente als Zondver blijft bestaan. Ja, ja, zeker weten. Ja. ja nou, daar ja. nou, zijn we hard mee bezig. Ja. Maar er zijn ook kinderen die blijven hangen, zeg maar, die van uh, van bijna wit zijn. Ja. Jane, geeft nu les. Jane geeft les, hè? Ja. ja. Leuk. Ja, leuk. Ja, ze begonnen met dansen. Ja, geweldig. In de Oranje Straat als, nou, weet half, ja, elf jaar denk ik. Uh, puppy, ja, tien, ja, ja, ja. weet het niet. Ja. Ja. Is en, en nu uh... geeft ze musical les. En ja. dat doet ze echt ja, dat doet heel goed, hè? Ja. Ja. niet normaal goed. Ja. Ja. Mu musical, dus dat doet jullie ook. Ja. Wat leuk. Ja. Ja. Ja. Dus ze heeft ook een, uh, samen met Aline, of uh, samen met ons gewoon, hm. een geweldig eindshow neergezet. Ja. En, uh, wanneer was het? In mei. Mm -hmm. En daar heeft zij echt zoveel weer. Goed naar. hè ja. Ja. ja. Dat hoor ik wel van Noppe ook. Ja, Super trots Natuurlijk ja, ja. Ja, ja, geweldig ja. toch? Ja. ja jongens posters maken en ja, in dus ja. plakken. Nou ja, die club van honderd is op te zoeken via Facebook. Ja. En, uh, ja al is monden. Ja. En, en, uh, ja ik hoop toch dat er dat er mensen zijn die dat. Uh, is niks, niks voor jou om te doneren. 100 euro, echt is een, Nou, hij is wel op geld hoor. 100 euro eerlijk gezegd. Ik vind 100 euro een redelijk bedrag. Ja, nou, dit is toch. van de weer Tot drie dagen vo ja. voedsel voor je ons. Het is he? dat we hier veel ja. verdienen. Nee. Wat denk je, waarom ik dit doen allemaal? Ja, ja, ja. ja. Hey, Misja, hartstikke bedankt voor je komst. Of, of ja, ik moet zeggen, ik wil, dit, ik, ik wil dit nog kwijt. Nee? nee? nee? nee? Oké, okay, helemaal goed. Nou, nee. bijna alles gehad, volgens mij. Kom, uh, ik hoop dat uh, ja ik hoop het ook dat jullie uh, toch uh, kunnen blijven staan inderdaad ja. en ik, ik, ik weet van de gemeente dat die zeiden we nou misschien de krocht is wat weet je wel maar ja. ja die gaat natuurlijk over een jaar ook dicht. ja we hebben overal nog ja. dus, uh, blauwe tram zou nog kunnen maar dat is ook niet zo'n uh, ja en de, de maar, en, uh, de dansvloer, zeg maar die we hebben ja. die weegt 200 kilo per rol. Dus het is ook niet echt dat je ergens kan gaan dansen. Nee, Goed begrijp blijf gebeld, ook. En je. gebeld neemt hem even mee. Het is niet dat je mee oprolt en neemt hem Nee, inderdaad. Ja, ja. Ja. En dus, zeker als die dan elke week weer even weg moet, of Een ja, paar, dagen een paar, weg paar moet. uur ja. weer oprollen. Ja. Ja. Ja. We, nou, ja, dat, dat nee. gaat ook niet. We nee. moeten nee. eigenlijk een vaste stek hebben. Nee, ja. dat, is, dat is duidelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Heel ja, heel veel succes. Ja, misschien als er nog iemand met een grote loods is die denkt van nou misschien leuk om ze te helpen. Altijd contact met de Dance Academy ja. in, uh, in Noord, in het oude ja. culpit Ja. Dus uh, wel bekend. En ik zie uh, toch vaak uh, heel veel fietsen voor de deur staan. En, uh, ja, uh, ja mij. En die moeten er gewoon blijven staan. Ja, die moeten er. Ja. Ja, blijven op staan. Na de zomers weer. Ja. Ja, ja, heel goed. Al die kinderfietsen. Ja, zeker, heel zeker weten. Hey, hartelijk dank nogmaals. We gaan bijna afsluiten. Uh, uh, we gaan nog even zeggen wie gepresenteerd heeft. Nou, dat, dat is, was uh, jij, hè? Hans Botman. Ja, en Gerloogman uh, Loogman. De, de muziek ja. en de techniek was van. Van Pim? Pim Groof, hartelijk bedankt Pim. Ja. Uh, goede muziek uitgezocht. En, uh, we hebben er nog één, denk ik. hè? Ja, ja maar uh, ik wil nog even afsluiten. We gaan volgende week dus, uh, voor de duidelijkheid... gaan we drie dagen uitzenden vanaf het circuit. En, uh, want dan is de historische complete. Er is op vrijdag, zaterdag en zondag een zeer uitgebreid programma. Ze dus beginnen geloof ik, volgens mij om, uh, om half acht of zo. Okay. Dus daar dus kun je ook, kun je ook uh, wakker van worden waarschijnlijk. En blijven doorrijden tot 6 uur half 7. Uh, wij zenden uit van 10 tot uh, 5. Ja, je hoort allemaal achtergronden van mensen die iets met het circuit te maken hebben. Leuk hoor. Pim uh, heeft een uh, muziekstuk gemaakt van 75 jaar. Want zo lang bestaat het circuit. 75 jaar muziek van 48 tot, uh, tot 2023. Nou, dat vind ik ook knap, Pim. Ik heb de lijst gezien. Uh, geweldige nummers dat je erop staat. Maar ja, er dus is natuurlijk heel, mooi, heel veel mooie muziek gemaakt, hè? Dus uh, dan gaan we allemaal luisteren. Uh, vrijdag, zaterdag, zondag van 10 tot 5. Ik hoop dat u ook uh, uh, van de partij bent. Ja, zet hem uh, aan. Zet hem op uh, ZFM. En, Zfm uh, geniet 16, mee. 106.9. En uh, we wensen iedereen uh, uh, een geweldig weekend. Geniet van het Absoluut. mooie weer. Ja? Absoluut. Dankjewel. En we gaan eruit met Steelers Wiel, volgens mij. Stuck in the middle with you. Helemaal goed. Dankjewel allemaal.